10 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de VIRA. de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. D66 en het CDA willen zo'n enquête. Maar de VVD is tegen. Een enquête kost veel geld en veel tijd... zegt VVD-kamerlid De Boer. Uh, in de tussentijd liggen allerlei onderzoeken die we nu ook zelf kunnen doen... als straks de treinen tenminste weer rijden, uh, ligt alles stil. En daar heb ik gewoon geen zin in. Door die parlementaire enquête nogmaals gaat er geen trein extra rijden. En wij stellen nu de prioriteiten bij het laten reizen van mensen tussen A en B. Dat wil zeggen Amsterdam en Brussel. De VVD is dus tegen zo'n parlementaire enquête. De PvdA vindt het nu nog te vroeg om het zware middel in te zetten. Misschien op een later moment, zegt die partij. Daarmee is er geen Kamermeerderheid voor een enquête. CDA-Kamerlid De Rauwe pleitte vanochtend in het Radio 1-journaal voor een parlementaire enquête... We willen dat de onderste steen boven komt, zei hij. Volgens de Rauwe moet de enquête over de Vira vooral gaan over de aanbesteding. Er is kennelijk alleen gekeken naar het prijskaartje en niet zozeer naar de kwaliteit, zegt de Rauwe. Sinds de Vira in december werd ingezet, zijn er problemen met de lijn. Vrijdag is de hoge snelheidsdienst tussen Amsterdam en Brussel helemaal stilgelegd. De problemen met het metroverkeer in Rotterdam duren mogelijk tot morgenochtend, dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam. Metroverkeer in Rotterdam werd gisteravond stilgelegd... nadat bij het station Kralingse Zoom betonbrokken op het spoor waren gevallen. beton is afkomstig van een parkeergarage in aanbouw... En die constructie wordt nu goed onderzocht. Op dit moment zijn de hulpdiensten samen met de aannemer en de gemeente aan het kijken naar een oplossing. Naar een oplossing voor de problemen die aan die nieuwbouwparkeergarage zijn. En het is superbelangrijk om de veiligheid van passagiers te garanderen. Dus er wordt met grote zorgvuldigheid naar gekeken. Niemand raakte door het beton gewond, maar uit voorzorg werden de metrolijnen A, B en C stilgelegd. De RET heeft pendelbussen ingezet. De kortingsite Groupon stopt voorlopig met acties... in verband met wapens in de Verenigde Staten. Het besluit volgt op de schietpartij basisschool in Newtown. Groupon bood kortingen aan op verschillende diensten... die wapens met wapens te maken hebben... zoals cursussen kleiduiven schieten en andere schietworkshops. Het bedrijf evalueert of de cursussen in de toekomst weer worden aangeboden. Het tennisduo Robin Haase en Igor Seisling... heeft op het Australian Open verrassend de halve finales gehaald in het dubbelspel...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 ANWB Verkeersinformatie. In Zeeland komen nog steeds plaatselijk mistbanken voor. Verder in dit hele land zijn lokale wegen plaatselijk glad door sneeuwresten en bevriezing. Dan de files op de A12. Utrecht richting Den Haag. 6 kilometer tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld. 3 kilometer file op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen rotterdam feyenoord en Afrit-Rotterdam-Centrum. 2 kilometer door een ongeluk op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Bij knopen te brekse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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het is gelukt, Jeroen Dijsselbloem is dus Mr. Euro geworden. Nederlanders zijn de ideale allochtone in Australië. Er dreigt een tekort aan goede verpleeghuishulp. Uh, niet iedereen wil tegenwoordig uh, werken in de zorg. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen, Nederland. 78 dagen minister en nu al een hele belangrijke Europese topfunctie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... is dus gisteravond gekozen tot voorzitter van de Eurogroep. Echte verrassing was dat niet, Kees Boonman? Goedemorgen. Nee, het Presentator was... van uh, Breed en uh, politiek analist bij 1Vandaag. Zo is het. Enige kandidaat. De Fransen ja, was meer voor de bühne nog even een verhaaltje moest hij houden. En dan was het allemaal rond, toch? Nou, dat, in, uh, een, een maand uh, geleden heb ik begrepen... dat Moscovici, uh, uh, zeg maar de collega van Dijsselbloem in Frankrijk... Uh, toen hij, hij ernaar gevraagd werd naar Dijsselbloem... ja, het is een leuke jongen, uh, maar hij kon pas net kijken. Dus die heeft wel wat moeten wegslikken. Ook want omdat hij, wilde, hij het zelf graag wilde zo natuurlijk. Zo is dat, ja. Dat was speelde op de achtergrond. Uh, de vraag is wat dit nu voor de Nederlandse verhoudingen gaat uh, betekenen. Want... Uh, dat wat leuk is en goed voor Nederland. Uh, en, en vooral ook leuk voor bloem. Dat spreekt voor zich. Maar uh, de, we hebben nu eigenlijk een soort van twee... operationeel functionerende ministers van Financiën. Ja, het, het, kijk, het eerste is dat het uh, hartstikke leuk is... dat uh, een Nederlander op die toppleks zit. Het tweede is uh, voor ons als journalisten... zeker die in Europa zijn geïnteresseerd... en het ook heel belangrijk vinden... dat er hier meer, uh, hiermee meer aandacht uh, voor wordt gegenereerd... voor die vergaderingen. Want er zit altijd een, een, een Nederlander uh, aan, het, uh, aan het stuur daar. Maar het uh, belangrijke punt is natuurlijk wat dat hier in Nederland betekent. En ik weet dat achter de schermen, op weg naar deze benoeming... er vrij heftige gesprekken hebben plaatsgevonden... tussen de Partij van de Arbeid en de VVD... over hoe gaan wij dat precies straks inrichten... en wie is waarvoor verantwoordelijk. En de staatssecretaris van financiën Frans Wekers... die krijgt uh, toch een soort upgrading. Die uh, wordt toch de eerste man van Nederland aan die tafel daar... als die uh, Euro die 17-euro-landen daar in vergadering zijn. Die vertegenwoordigt het eigenlijk het het politieke verhaal van Nederland, want Dijsselbloem is voorzitter. En dan krijg je natuurlijk ook de discussie hoe dat hier in de Kamer gaat, ja. bij het afleggen van de verantwoording. En Dijs, Dijsselbloem heeft echt gezegd, dat doe ik, ik ben de minister van Financiën, maar wekers zal daar steeds vaker, of liever gezegd, altijd bij komen te zitten. Ja, want daar moet Jeroen Dijsselbloem dan ook nog maar tijd voor hebben. Uh, ik sprak afgelopen vrijdag de minister-president, daar ging het ook over dit onderwerp, en die zei, ja, we moeten even kijken hoeveel tijd het hem gaat kosten, voorlopig geen tweede staatssecretaris op Financiën, dat dat kan Frans Wekers allemaal zelf wel. De vraag is wat er gaat er gebeuren als Jeroen Dijsselbloem, in zijn hoedanigheid van voorzitter, een agenda formuleert. of een standpunt inneemt. als uh, eerste onder dat iets afwijkt van het Nederlandse standpunt... of als Frans Wekers zijn eigen partijpolitieke belangen iets te veel benadrukt? Nou ja, dat is al meteen het aangeven van het grote probleem. En dat gaat ook dit jaar gebeuren. Daar is geen twijfel over. Dus uh, na de taart en de champagne en uh, het feestvieren... Uh, komt natuurlijk het echte politieke verhaal. Want Jeroen Dijsselbloem behoort straks tot de grote vier in Europa. Ja. En het zijn namelijk uh, Van Rompuy, de president van de Europese Raad... Waarom ook Barroso en de verantwoordelijke minister uh, voor het geld, uh, Reen. En de vier, of Draghi, mm -hmm. ik maak een fout even, Draghi van de, de baas van de Europese Centrale Bank. Ja. En de vierde man is uh, Dijsselbloem. En wat zijn die aan het doen en wat ondertekenen zij? De, toekomst, de toekomstschets voor Europa. En dan gaat het over de bankenunie, een politieke unie en een begrotingsunie. En dat is heel. Politiek heel vergaand. En die handtekening. gaat het ook over het inleveren van soevereiniteit, van bevoegdheden. Uh, al of niet geen federale staat. Dat speelt natuurlijk allemaal op dat gremie een grote rol. Ja, en dat is een, een, een rapport mm. geweest van Van Rompuy. Maar dus inderdaad ondertekend door ook de eerste man van die eurogroep. wat nu Dijsselbloem uh, is geworden. Ja. Uh, en het gaat over de toekomst van Europa. En het is in december een beetje van tafel geveegd. maar wel met de toezegging. ga vooral verder. En we zien wel halverwege dit jaar. Hoe dat eruit gaat zien. Ja. En dat zijn wel zaken waar uh, Mark Rutte en de VVD in het bijzonder... eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over is meer... Meer, meer Brussel. Nee, want dat zegt hij ook telkens. Niet meer bevoegdheden, niet meer soevereiniteit naar Brussel. Uh, even wat dichter bij huis kijken. Namelijk naar dit voorjaar als de nieuwste CPB-cijfers uitkomen... waar we met z'n allen op zitten te wachten. Waaruit vermoedelijk gaat blijken dat we niet binnen de 3% begrotingsnorm... van Brussel komen. Het VVD heeft altijd gezegd dat is 3%, de 3 is heilig. De Partij van de Arbeid heeft daar altijd iets ruimhartiger tegenover gestaan. Ook Jeroen Dijsselbloem zelf heeft gezegd... het is voor mij geen, uh, geen dogma. Nee. Nee, want ik uh, zag uh, vanmorgen al in uh, een aantal Engelse kranten staan dat Dijsselbloem uh, toch ook sociaaldemocraat is. En misschien wel eens vanuit die hoedanigheid uh, wat soepeler zou willen omgaan met die strikte uh, begrotingsregels in Europa. Nu ja. voelt elk weldenkend mens daar ja. zo langzamerhand voor. Maar het is natuurlijk wel een politieke discussie. Dus ja. de vraag wordt later dit jaar: uh, wil de echte Jeroen Dijsselbloem opstaan? Want er is er een. In Brussel er is er één van de Partij van de Arbeid en er ja. is er één van het kabinet. Dan even de regels van de Tweede Kamer, het hoogste democratische orgaan in dit land. Als de Tweede Kamer een minister uh, vraagt te komen, al dan niet op het matje dan heeft de minister over het algemeen te komen, tenzij er hele zwaarwegende redenen zijn om niet te komen. Ja, dat was ook een punt wat vorige week tijdens een uh, debat hierover even aan de orde was. En dat is ook wat jij bedoelt met Mark Rutte, die daar natuurlijk heel opgewekt, vrolijk, wegbuivend over deed. Komt allemaal wel goed. Maar dat wordt natuurlijk wel lastig, want hij zit straks in, en zo heet dat dan, in uh, Euro-language een uh, trojka. Dan moet hij meereizen. Hij wil bij de G20, hè, alle ja. rijke landen in de wereld, wil hij uh, bij aanschuiven. Ja. Dus dat dat is nog... Misschien wil je ook wel eens een keer thuis zijn. Dat zijn allemaal zaken die het wel vrij lastig maken... om steeds in de Kamer op te treden voor elke simpele of ingewikkelde vraag. Hoe zit dat eigenlijk? Heeft hij een eigen kantoor... en een eigen ambtenaarapparaat in Brussel? Hij krijgt in uh, Brussel een uh, eigen ambtenaarapparaat. Dus hij heeft eigenlijk... Uh, en niet uh, een, twee parttime banen en daardoor samen een hele. Nee, hij heeft bijna twee fulltime banen als je de agenda ziet. En ja, het is ook wel uh, mooi dat hij het krijgt. Het is een persoonsgebonden functie. Hè, want, Zeker. Uh, dus Rutte... ook als hij trouwens dit kabinet zou struikelen... hij valt, dan blijft hij het. Nee, ja, oh. nee, juist niet. Uh, want als hij dan geen minister van Financiën meer nee, is... dan, niet meer. dan is hij weg. Dus demissionair kan hij het nog wel doen. Maar als hij niet meer terugkomt op die post, is hij weg. En dat is ook uh, wel goed om even op te merken. Want Mark Rutte zegt steeds... Dijsselbloem is dezelfde als uh, Jan Kees de Jager. Alleen uh, is, in een andere postuur. Uh, een andere postuur. Uh, maar zo is het niet. Want uh, ze moesten uh, bij die 17 landen eigenlijk niet zoveel van Jan Kees de Jager hebben. Omdat hij altijd niet zei. Ja. En uh, ze hebben Dijsselbloem gekozen omdat men denkt dat hij wat meer ja zegt en wat meer sociaal democratisch is. En dat dan zou opgespannen voet kunnen staan met het VVD-standpunt. Overigens, die hele buitenlandse hoek en die hele Europese hoek is, met uitzondering van de Post van Defensie, nu in handen van de Partij van de Arbeid in ja, het kabinet. Ja, dat is interessant om te zien, want uh, Frans Timmermans, die uh, wil overal daar waar het buitenland aan de orde is, en ook Europa, bij aanwezig zijn en zich laten horen. Ja. Die is, uh, hij kent Europa ook heel goed, kent hij kent als het goed. Hij weet Europa. waar het ligt en is uh, bovenmatig enthousiast. Dijsselbloem zit dus nu bij de grote vier, let wel, de grote vier van rompuy van de ECB en de nummer 1 van de Europese Commissie, Barroso. En ja, Rutte die zegt altijd, doet net alsof het Corvée is die vergadering... want dan moet ik weer vergaderen in die ruimtes daar, zonder ramen. Maar dat betekent wel dat de Partij van de Arbeid echt weet... hoe daar de hazen lopen om maar een cliché te gebruiken. Dus als er straks een eurocommissaris moet komen, volgend jaar namelijk... wat eigenlijk, ik denk dat daar zeker aan marge van de formatie wel afspraken over gemaakt zijn, of in ieder geval overgesproken is, ja. dat dat misschien eindelijk is een pvda wordt. Ja. Dat zal nu wel lastig worden. De van Wouter Bos wordt geregeld, gekluisterd. Ja, en ik las ook vanmorgen bij Paul Jansen in de Telegraaf, uh, in zijn column over politiek, de naam van Ad Melkert. Nou ja, ja uh, de Partij van de Arbeid heeft genoeg mensen. Maar ik denk dat de VVD zegt, ja, dat wordt ons dan te veel. Dus dat wordt nog een aardig onderwerp. Dan nog tot slot even het psychologische effect. De premier is de baas in het kabinet, en in het land over het algemeen, dat is Mark Rutte. De tweede belangrijke man is de minister van uh, in een kabinet die is nu eigenlijk in Europa. Uh, heeft hij een hogere rang gekregen dan de premier? Nou, strikt genomen wel. Hij wordt heel belangrijk en uh, wordt zeer invloedrijk. En uh, ja, je hoeft niet uh, uh, te verzinnen dat dat af en toe wel is wat fricties uh, zal uh, gaan uh, opleveren. En dat uh, de tegenstelling, uh, Partij van de Arbeid, VVD, over Europa... die nu een beetje weggemoffeld wordt... dat die echt op enig moment dit jaar al wel eens naar boven zal komen. En dan gaat het erom wie is de baas. Dit voorjaar misschien al wel. Zeker. Kees Boman, ik dank je wel.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 En dan moet ik op zoek naar de staarlift. U wilde naar het toilet, mevrouw? Ja. We zijn nu op afdeling Kornijen van verpleeghuizen, waarom de bovenwegen. In totaal hebben we 30 mensen op de afdeling. Dan ben je hier op zo'n afdeling met eigenlijk maar een paar mensen voor alle bewoners. Hè? Ja. Hoe los je dat op? Ja, Door toch gewoon heel rustig te blijven en uh, mensen ook uit te leggen wat er aan de hand is zodat je ze niet teleur kan stellen. Ja, soms heb je wel eens dat je mensen teleur moet stellen. En dan, ja, dan los je het weer met een andere keer op of, zo. of Dan geef je ze extra aandacht op een ander tijdstip. Wanneer je wel tijd hebt. Dus dan kom je hier en dan moet je de mensen uit bed halen. Ja. En uh, als je klaar bent met uh, de laatste persoon om uit bed te halen... dan is het alweer bijna middag. Ja, dan is het wel bijna middag. En dan gaan de mensen onderhand alweer uh, lunchen. En dan help je ook altijd je andere collega's, zo, zodat dat ook rustig kan verlopen. Nou, en dan uh, neem je de pauzetijd waar je recht op hebt. Ja, Renes, als Marina helpt, die stelt zich al bij. <laughs> Bedankt voor het compliment. Ja, maar het is dat zo. Ja, oh, we hebben altijd heel veel lol met elkaar. Nou, ik ben uh, Tom van Touw. Ik uh, werk hier al ruim 21 jaar. En eigenlijk werk ik al uh, 30 jaar in de zorg. En ja, de zorg vroeger en nu, ja, dat verschilt gigantisch. Vroeger was, je bent ziek, je hebt een verlamming of je zit in een rolstoel. En daar moeten we je op verzorgen. Maar tegenwoordig is het ook zo van, voel je jezelf nog wel mens? En daar wordt heel veel meer accent op gelegd. En dat vind ik wel mooi. Vroeger werd je opgenomen en je moest maar leven naar de regels van het huis. Tegenwoordig is het zo van, je hebt je eigen regie in handen. En dat is een heel stuk beter. Vroeger had je van, ben je naar het toilet? Hebben we de toiletrondes voor? Moet je wachten tot het 11 uur was? Zo om dus om 9 uur. Ja, dat is tegenwoordig niet meer. Gelukkig. Mensen denken altijd dat het verpleeghuis een heel aparte wereld is... waar het heel zwaar uh, werk in is. En ik ben van mening dat het uh, juist heel anders is. Ik zou juist zeggen, kom eens een keer kijken en kom eens een keer binnen. U zit in een rolstoel, zoals eigenlijk alle, bijna alle bewoners hier. Magen ze vlees, snijzen even voor een klein. En vele eten gewoon het vork. Ja, je kan er zelf niet, ik kan ook geen ijzer met handen breken... En... Ze doen hun best. Ik, moet, ik kan er niks voor zeggen. Ze doen allemaal hun uiterste best. En ze lopen zich echt uit de naad. En dan ook om het je naar de zin te maken. Maar een praatje even aan het bed of wat dan over, over gezellig... dat is er bijna niet bij. Nee, ik moet even verder hoor. Ik moet even verder. En dat, missen, dat is voor een heleboel mensen natuurlijk een gemis. Want juist het praatje aan het bed kan het zo voor aangename... Maar dat is het allemaal, er is geen tijd voor. Het is, het is een hele hoge werkdruk. En dan raken sommige mensen ook overspannen. hè? Burn-out, hoe het dan ook mag heten. En dat, dat, dan, dan denk ik ook van... En dan hebben ze gewoon behoefte aan die paar dagen die ze dan vrij hebben... om gewoon even bij te trekken. Rechtig, nog een band achter de rug. Dit is een uh, staallift. De mevrouw die kan dan gewoon erop staan. Dus ik, Dan ga je nu laten staan. Ja. Ik ben dat het dat nog kan. Ja. Uh, nou ja, ik ben Sandra van den Bos, ik ben 22 jaar. Ik doe uh, de opleiding leerling uh, verzorgende ben ik nu dan. Heb, heb, heb jij het idee dat jij in je werk genoeg toekomt aan echt uh, met mensen praten en luisteren? Uh, ja, daar heb ik nu nog mijn voordelen aan, dat ik een leerling ben en niet alles mag. Dus ik kan nu wel wat meer tijd nemen voor de mensen dan uh, bijvoorbeeld de gediplomeerde. En daar maak ik ook wel gebruik van. Uh, nou, ik denk dat ik iets beter werk onder hele erg grote druk dan wanneer ik alle tijd heb. Dat merk je ook hier op de afdeling. Als je wat meer personeel hebt, dan ben je vaak later klaar. omdat je meer tijd maakt voor de mensen. En als je wat meer haast hebt, ja, dan werk ik in ieder geval beter. Komt u wel eens in opstand? Jawel. Ja, dan raak ik in paniek. Dan ik in paniek in dat er uitziet en huilen. Dan voel ik me zo onmachtig. En ja, dan denk ik: voltooi. Leg die tandenborsten dan even voor me klaar. Want die staat er eerst half acht in de, op de wastafel. Dan kom ik er niet bij. Dan kan ik met die stoel niet onder die wastafel. En dan hebben ze het weer niet gedaan. Dan denk ik: oh, oh, oh. Dan moet ik er alles vragen. Alles van tevoren. Dus ik: zet die tandenborsten even klaar. Zet er even een glaasje water bij. Ja, ja, dan kom ik zomaar even terug. Ja, zo zomaar even terugkomen, dat duurt dan weer een kwartier. En dat, dat, dat is het gewoon. En dan denk ik van oh, en dan denk ik: hitty, rustig blijven, rustig blijven. Zie je niet zelf zo op, op de fokken? Morgen in deze serie over verpleeghuizen. Specialisten die zich buigen over de gezondheid van steeds meer ouderen. Daar zouden we, als we dat als we op dezelfde manier doen als nu, dan zouden we daar een veel groter aantal verpleeghuisbedden voor nodig hebben. Dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Het Straks, Nederlanders zijn de ideale allochtone in Australië. Eerst het toch het humeur, hier is Marts Smeets. Afgelopen weekend sloeg PSV-voetballer Erik Pieters... niet alleen wat glas kapot, maar vooral essentiële delen in zijn eigen lijf. In een voetbalpraatprogramma op zondagavond... wisten de amateurpsychologen eigenlijk niet of je hier eigen schuld, dikke bult mocht zeggen. Want er hing enige compassie boven het gesprek. En dat bleef daar. Die arme jongen had maandenlang immers geblesseerd buitenspel gestaan. Hij had, OW het EK moeten missen. En dus kon je zijn giftige aanslagen op de glasplaten in het stadion... nadat hij, volgens mij, meer dan terecht weggestuurd was met rood... best begrijpen en misschien zelfs wel verdedigen. Opgekropte boosheid kan immers voorkomen in de sport. En Pieters had zo lang een gekooid bestaan doorgemaakt... dat die uithalen op glazen deuren en ramen zelfs wel begrijpelijk waren. Zij men heel voorzichtig. Dat nu vind ik groteske onzin. Ten eerste. De overtreding, het fel, grimmig en gemeen doorglijden op de enkels van zijn tegenstander... was ook al onsmakelijk om aan te zien. Het was het eerste bewijs van zichzelf niet in de hand te hebben... Met rood onder de tong mocht hij dus naar de kleedkamer. De televisiekamera volgde de getergde mens Pieters. Je voelde een eruptie als het ware aankomen. En ja hoor, pang, daar ging een grote glasplaat. Vol uitgehaald met de voet. Onzinnig natuurlijk en een actie van een mens... dat zichzelf niet onder controle heeft. Daarna, niet op camera, kwam de tweede uithaal. Met de hand en de arm. Bloed en scherven. Drama en... Moet je nou begrip hebben voor zoiets of niet? Hij slaat zijn pezen en spieren aan gruzelementen... omdat het raderwerk in zijn hoofd heel even van slag is. Opgekropte woede wordt omgezet in een dwaze, ondoordachte zelfpijniging... met verre gevolgen. Hij blesseert zichzelf behoorlijk zwaar... hij laat zijn ploeggenoten in de steek... en hij bewijst dat hij geen serieuze en volwassen topsporter is. Hoe kan een gezond, voetballend mens zo vreselijk stom zijn? Frustraties? Of moet hij naar de psychiater? En hoe gaat het met de hoon van het publiek? Hoe krijgt een mens een gezonde dosis zelfbeheersing in zijn systeem opgesloten? En hoe gaat de club daarmee om? De voetbalanalisten hadden even niet precies door waar het om ging. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postma.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 and win your love for me Don't know much about history. history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I, I love you And I know that if you love me too what oh, the wonderful me. world this would be la ta History. Mm -hmm. Biology. Oh, ta ta ta ta, ta, ta, ta, ta, ta. De geweldige wereld van Sam Cook. Het is vier minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Nederlanders zijn goed in integreren, althans in Australië... want daar doen wij het beter dan andere allochtonen... zoals de Britten, Nieuw-Zeelanders. En noem maar op, Rob van der Wald, wordt goedemorgen. Goedemorgen. U emigreerde begin september naar Melbourne. De, uh, in Australië is dat natuurlijk. Uh, wat doet u beter dan de Britten en de Nieuw-Zeelanders bijvoorbeeld? Ik heb eerlijk gezegd niet, uh, geen idee wat ik uh, precies beter doe. Um, een van de dingen die ik wel, wat me wel opvalt is dat er minder uh, Nederlanders zijn hier. Er zijn hier veel meer Nieuw-Zeelanders en veel meer Britten. En die trekken misschien sneller naar elkaar toe. Ja. Wat maakt dat die Nederlanders uh, dan klaarblijkelijk meer openstaan... voor integreren in die Australische samenleving dan, uh, dan anderen? Is het stukje waar je het over hebt, hè, Wat blijkt, wij integreren beter, wij maken beter de test die je moet doen als je Australisch burger wil worden. Ah. Ik weet nog niet zozeer of de Nederlanders het nu ook echt zoveel beter doen hier. Aan ah, Nederlanders doen gewoon hun huiswerk een beetje beter. Dat lijkt het wel op, ja. En de toelatingseisen zijn vrij streng, hè, je moet een baan hebben, je moet heel goed Engels spreken, toch, en schrijven. Dat is uh, als je een visum wil krijgen, uh, dan moet je hier uh, nog vier jaar ongeveer uh, rond zien te komen en uh, zorgen dat je uit de problemen blijft, dus uh, geen crimineel wordt of uh, gewoon netjes je belasting betaalt. En als je dat dan vier jaar hebt gedaan, dan mag je ook echt uh, Australisch burger worden. Juist. Waar moet u eigenlijk het meest aan wennen daar? Um, deze tijd van het jaar moet ik vooral wennen aan, uh, aan het weer. Het gaat me heel erg warm. Ja, ja. Nee, maar in termen van uh, de samenleving, de maatschappij... en de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Um, ik vind het, uh, het, Het klinkt misschien uh, gek... maar ik vind het soms lastig dat iedereen zo aardig is hier. Dat is toch juist heerlijk? Uh, ja, dat is het ook. ja. Maar je moet er soms even aan wennen. Bij, uh, heb je net getankt bij de benzinepomp en dan loop je naar binnen en dan zeg je gewoon pomp 1. En dan uh, komt er iemand naar je toe en zegt, hello, good morning, how are you? and uh, this is nice weather outside. Uh, Daar moet ik even aan wennen, want dat was ik niet, niet gewend. In Nederland gebeurt me dat nooit. Nee, dus u wordt er wat minder chagrijnig van, begrijp ik. Ja, en als het weer dan ook nog zo is, dan uh, ja, word ik er eigenlijk wel vrolijk van, ja. ja. Waarom bent u eigenlijk naar Australië toe gegaan ja, um, a life less ordinary, uh, zeggen we wel eens. Uh, uh, uh, het leek ons gewoon leuk om uh, hier uh, te gaan wonen. Oké. Okay. En wat doet u daar inmiddels? Ik ben, uh, ik ben uh, net als u uh, journalist. Ik uh, werk uh, onder andere voor RTL Nieuws. Juist. En daar kunnen we u dan zien als correspondent daar. Ja. Goed. Ja. Nou, ik wou zeggen, uh, sterke, sterkte met de hitte... <laughs> Dank En hoe uh, sluit een Australiër in, uh, in alle beleefdheid en met die aardige tongval uh, zo'n gesprek als dit af, eigenlijk? Ja, meestal zeggen ze iets als. Good day, mate. Have a good one. <laughs> als er maar mate in zit, Rob van der Wart <laughs> vanuit Australië. Ik uh, wens u een fijne dag daar nog uh, in en sterkte met de hitte. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf, tijd voor lijn 1 hier op Radio 1. Terwijl ik u nog even snel verwijs naar onze website, kro.nl. Naida denk ik. Goedemorgen. Nee, nee, ik is ziek, dus je krijgt het bronzen stemgeluid van uh, Jeroen uh, Sven. En ik moet zeggen, dat was wel een bijzonder aardig inleiding voor wat wij gaan doen in de Caballero-fabriek, de voormalige Caballero-fabriek in Den Haag. Vroeger maakten ze de sigaretten, nu plannen, onder andere over emigreren. Maar nu eerst het nieuws van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een inval in een woonwagenkamp in Eindhoven... heeft de politie ongeveer 10 mensen opgepakt. Het onderzoek in het kamp is nog aan de gang. Volgens het landelijk pakket is het vooral gericht op de georganiseerde hennephandel. Onder de arrestanten zijn bewoners van het kamp in Eindhoven... en mensen van buiten het kamp die bezig waren met het verwerken van hennepplanten... die niet op het kamp zijn geteeld. Bijna 70.000 klanten van KPN kunnen niet internet of bellen via internet. KPN zegt nog niet te weten waar de storing zit... KPN heeft meer dan 2,6 miljoen klanten... die gebruik maken van de dienst Internet Plus bellen. De problemen met de metro in Rotterdam duren mogelijk tot morgenochtend. Het metroverkeer werd gisteravond stilgelegd... nadat bij het station Kralingse Zoom betonbrokken op het spoor waren gevallen... van een parkeergarage in aanbouw. Niemand raakte daarbij gewond. En er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar de Vira... de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Er is op dit moment geen meerderheid voor. t 66 en het CDA willen zo'n enquête, maar de VVD is tegen... De PvdA vindt het nog te vroeg om dit zware middel nu in te zetten. Misschien op een later moment, zegt de Partij van de Arbeid. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. In Zeeland komen plaatselijk mistbanken voor. Verder in het hele land zijn lokale wegen plaatselijk glad door sneeuwresten en bevriezing. De problemen op de weg zijn op dit moment in Zuidwest-Nederland. Te weten op de A20. Goud, gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopentebrechtseplein. Twee kilometer file. Er zijn ook twee rijstroken dicht en dat komt door een ongeluk. De A29 bij Hopzoom, rotterdam is in beide richtingen dicht. De brug, de Haringvlietbrug, is namelijk versperd op dit moment. En op de N62, gent borstelen is de weg tussen Axel en Terneus in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt, het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaert. Ik wil weg. Ik heb het helemaal gehad. Nederland, al die buitenlanders. De hufterigheid, de onbeleefdheid van Nederlanders zelf. Want Nederlanders zelf kunnen ook een probleem zijn voor Nederlanders. Misschien kent u dat gevoel. De uitwille. Goed opgeleid is even kijken in het buitenland. Dat is... Is de grote uitdaging van de emigratiebeurs. die binnenkort in februari weer wordt gehouden in uh, Houten. Een van de mensen die zich daar in die Caballero fabriek, die voormalige Caballero fabriek aan de Saturnestraat in Den Haag. mee bezighoudt, is Ton Bij. Goedemorgen. Goedemorgen. directeur van de emigratiebeurs. Klopt helemaal. Um, dat gevoel dat ik net schetste is nou niet per se het mijne. Al ga ik dolgraag naar het buitenland. Maar hier voor lijn 1 in Nederland rondzwerven, dat heeft ook wel wat. Maar kent u dat gevoel? Wat ik net schetste? Um, ja, ik, ik, denk wat dat, ik, ik denk dat heel veel Nederlanders dat hebben. We weten in ieder geval dat, dat 3% van de Nederlanders daar serieus over nadenken. Dat zijn ongeveer 500.000 mensen in Nederland van de 16 miljoen die nadenken serieus over emigreren. En een van de motieven is inderdaad dat ze, dat ze getriggerd worden door criminaliteit, de files, de mentaliteit in, in, in Nederland, de kabinetsmaatregelen. En het kan zijn dat je door crisis werkloos bent geworden en dat je een baan zoekt natuurlijk. Martijn van Leipzig is afgestudeerd stedenbouwkundige, gestudeerd in Eindhoven. Dat wordt de Europese culturele hoofdstad in 2018. Is wel wat te doen lijkt mij. Ja, er gebeurt genoeg in Eindhoven. Dat is één ding wat zeker is. Uh, op het vlak van stedenbouw is dat, is dat een heel ander verhaal, denk ik. Uh, er liggen genoeg ruimteopgaves in de ruimtelijke ordening op dit moment. Zou dat ik zeggen. We, daar, daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Maar de motor achter die ruimtelijke ordening... is toch, uh, toch de economische groei geweest, tijdenlang. Uh, die is weggevallen. En daarmee is ook een deel van het vak weggevallen. En daarom wil jij weg... En daarom. Uh, ja, ik ben mijn kansen aan het verkennen in het buitenland. Ja, daar komt er een beetje op neer. En ja. Dat het puur economisch moet doen. Is. Dus niet ja. omdat je in Nederland zat bent, om genoemde redenen. De irritatie, de heftigheid. Nee, ik ben Nederland niet zat. Maar het is wel zo dat ik. Uh... Dat ik een vermoeden heb dat het leven in het buitenland... best wel eens een keer goed zou kunnen zijn. Ja. Bent u het zat? Wilt u emigreren? Vertel het ons, of vertel ons waarom u juist dolgraag in Nederland blijft... op 081121, 081121. De tweeters die kunnen dat doen op uh, hashtag Lijn1. En u kunt mailen naar lijn 1 We'll Zo is het. Een uh, beetje hip opreppende versie van uh, de oude traditional uit de jaren 50. Toen was emigreren nog even iets heel anders. Stond bij directeur van de emigratiebeurs. Ik heb ze meegemaakt. De Nederlandse emigranten van toen. Inmiddels ver in de 70. Grijzend. Ze laten nog wel eens een pakje stroopwafels overkomen naar Nieuw-Zeeland. Dat gebeurde destijds. Canada. Delen van Amerika. Daar bij Michigan. Die hadden destijds... Totaal andere redenen. Die waren bang voor de bom, onder andere. En er was ook een notabene overheidsprogramma... om Nederlanders gelet op tekort aan banen na de oorlog... naar het buitenland te laten gaan. Dat was toen zo. Ja, en, en nu is het heel anders. Is, is er overheidsbeleid op emigreren trouwens? Die... Uh, nee, er is geen overheidsbeleid op emigreren. Maar de kabinetsmaatregelen maken, motiveren mensen wel om te gaan emigreren. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Het moet ook wel een beetje in je genen zitten van de emigrant. Iemand is uh, avontuurlijk ingesteld, uh, is doorzettend. Uh, en willen een andere kwaliteit van leven. En dat is wel duidelijk. En, en die willen meer rust, meer ruimte en een natuurlijkere omgeving voor zichzelf. Maar het is ook aan jezelf om het uit te zoeken. Anders dan toen, toen het wel degelijk overheidsbeleid was. Ja, het, is nu veel meer, het ligt nu veel meer bij jezelf. Het is een eigen keuze om de kwaliteit van je leven dusdanig op te zetten... zoals jij het wil hebben. Dat is waar. Jullie gaan straks uh, op de emigratiebeurs... die ook al sterk veranderd is sinds zijn begin... veel meer aanbieden hè? aan de aanbiedingskant. Ja. Niet alleen op het gebied van huizen, maar ook... Banen. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de levenscyclus van de beurs, uh, die op 9 en 10 februari wordt gehouden, uh, waren wij eerst een beurs die, die echt voor de avonturiers was. Het gras was groener bij de buren. Hè. Dan een beetje een vakantieachtige beurs. Ik ben was er het. wel geweest destijds. Het was een soort vakantiebeurs. Ja, en, en blauwe, blauwe zeeën, mooie ja, bungalows. En toen veranderde het veranderd meer naar het wonen. Dus toen kwamen toen veel meer makelaars. En wat je nu tegenwoordig ziet, is het heel concreet banen Banen en banen. Je ziet uh, bijvoorbeeld uh, medisch personeel. Frankrijk, de Bourgogne zoekt medisch personeel. Uh, er staan ziekenhuizen uit Zweden die medisch personeel zoeken. En Zwitserland staat voor medisch personeel te beurs. IT, ze zoeken duizend IT'ers in Vekje in, uh, in Zweden. Uh, Zweden sowieso is sowieso heel origineel, ze zoeken daar ook ondernemers. Ze geven, uh, vijf ondernemers op de beurs geven ze een half jaar lang gratis kantoorruimte... met uh, bedrijfscoaching, hoe je een bedrijf opzet in Zweden en dat soort dingen. Je kan proefemigreren naar Bonaire. Uh, ABB, grote multinational, staat er om ingenieurs te zoeken. Koch-fertilizer uit Canada staat er met banen voor chemisch personeel en technisch personeel. Uh, er staan callcenters die zoeken personeel in Bulgarije en in uh, Spanje, bene. Het goud niet op. Nee. Ik heb in ieder geval iemand al aan de telefoon. Mevrouw de Jong, wat, u heeft ervaring met emigratie? Nou ja, ik heb een voorpensioen aangevraagd. Ik ga via les Spaans in Nederland. Maar ik woon nu wel zeker vanaf 2003 echt in de Apuigarra. In Spanje, in Zuid-Spanje, in nou Dicht bij Granada. Lekker. Ja, heerlijk. En Sierra Nevada, dat, dat zie ik dan daar. En, uh, nou ja, ik vind het in Spanje heerlijk. Ik, ik zit nou uh, nu weer een maand in Nederland en ik heb heel erg heimwee. Heel erg heimwee in dat, Spanje. Natuurlijk. Ondanks al die crisis toestanden. Ja, dat zegt u, want het uh, is dus merkwaardig. Uit Spanje is een omgekeerde beweging naar Nederland aan de gang. Hoogopgeleide mensen gaan nu werk zoeken in Nederland. Uitgerekend uh, op het moment dat er toch al veel Nederlanders naar het buitenland zoeken. Uh, u, u werkt daar wel, daar in Andalusië? Nou ja, ik ben gewoon boerin hoor, daar. En uh, dat was wel heel, heel goed, omdat ik, ja, ik, geef, ik gaf hier les en ik ben weggegaan. Ik, ik ben eerder weggegaan, dat was ik helemaal niet van plan. Omdat we zo weinig contact hadden met de studenten. En dat vond ik verschrikkelijk, want lesgeven is juist het leukste als je met je studenten kan praten. En nou ja, helemaal gewoon dat menselijk contact. En, en als je het allemaal gedigitaliseerd of op de computer moet gaan doen. En ook die tentamens op de computer. Nou, dat is helemaal niet meer leuk. Tenminste dat vond ik, en dat vind ik nu ook, met, met, met die MECO-kaartjes... en helemaal met de NS-kaartjes, um, dat uitchecken en inchecken. Ik vind dat ja, je hebt helemaal geen contact meer zo op die manier vind ik. De ziel is verdwenen en nu gaat u lekker op de boerderij daar naar Andalusië. Ja. ja, ook weer een motief. Dank u wel, mevrouw de Jong. Ook aan de telefoon uh, Muriel Onink, die uh, nog wel degelijk uh, moet vertrekken of al vertrokken is... Um, ik vertrek met drie weken. En waar naartoe? Naar Kaapstad Zuid-Afrika. En waarom? Uh, nou, mijn man uh, die kreeg daar een fantastische baan aangeboden. En uh, ik zei, kom op, we gaan. Ondanks dat ik daarvoor mijn eigen baan moest opzeggen... en wij drie kleine jongetjes mee moeten nemen. Maar uh, wat uh, de andere meneer al net zei, eh, kwaliteit van leven, avontuur aangaan... is gewoon op een andere plek in de wereld wonen. Dat eh, trok zo erg aan dat we dachten, we gaan het gewoon doen. Baan. Dus geen onvrede. Geen onvrede met Nederland. Laten geen we dat... onvrede met Nederland. We dat niet, zelfs... Laten we dat niet uitvergroten. Nee, juist heel erg vrede met Nederland. En, en op het moment dat je eigenlijk ook besluit om weg te gaan... zie je in één keer al weer wat je zo mooi vindt aan Nederland. Dus Namelijk... Ik denk dat het alleen maar heel mooi... Nou, Um, dat uh, ten eerste alles echt ontzettend goed geregeld is. Ik vind dat iedereen maar heel erg klaagt op dit moment... over wat er allemaal niet goed aan Nederland is. Maar we hebben een prachtige infrastructuur... en, en een achtervangnet voor al dingen niet goed gaan. En uh, nou, wij vinden het leven hier, uh, ja, we vinden gewoon Nederland ook een hele prachtige natuur hebben. Dus, dus het is niet zozeer dat uh, we denken dat we daar uh, in een veel mooiere omgeving terechtkomen. Maar het weer is daar natuurlijk wel beter. En je woont daar natuurlijk wel op een manier zoals wij hier in Nederland niet kunnen wonen. En dat is natuurlijk wel wat de crisis en de huizencrisis uh, veroorzaakt heeft. Dus dat wij met twee goede salarissen niet eens meer een, een huis kunnen kopen waarvan wij zelf denken... dat dat zou nu bij ons passen. Genoeg dat de balans toch naar Kaapstad laat doorslaan. Ook naar ja. Zuid-Afrika, waar de omstandigheden aanmerkelijk veel gunstiger zijn... dan ook nog maar een aantal jaar geleden. Laten we eerlijk zijn, Ja, toch? zeker. Zeker. En ik moet zeggen dat ik er nog weinig van afweek. Maar ik ben twee keer na, nu naar Kaapstad geweest. En eigenlijk uh, van al onze emigratieplannen was Kaapstad nooit iets dat bij ons uh, opkwam... Maar uh, toen we er naartoe gevlogen werden door het bedrijf om te zien of het wat voor ons was, toen uh, waren we eigenlijk binnen één tel wel om. Dat is heel belangrijk. U heeft, was voldoende geïnformeerd genoeg om de stap te zetten. Miljel, ja. dankjewel. Ik ga hier weer verder aan de tafel. Uh, Martijn van Leipzig zit hier nog, stedenbouwkundige uh, uit Eindhoven. Is het voor jou ook avontuur? Ook. Je begon al met de uiteenzetting over je baan, maar je moet het ook maar aangaan. Ja, precies. Ik ben, wat dat betreft ben ik uh, misschien een beetje een romanticus. Maar het, is, uh, het, het, het trekt me wel, het idee van, uh, van het zij tijdelijk. Want, want daar ga je dan wel vanuit dat het tijdelijk is. In een, uh, in een ander land te wonen, in een iets andere cultuur. Um, en daar je geluk te beproeven. Ook het idee dat je, dat je uh, op die manier de loop van je leven uh, uh, kunt beïnvloeden. Dat je die vrijheid hebt om naar een ander land te gaan. Omdat, omdat je daar denkt dat bepaalde aspecten beter zijn. En um, ja, ik heb er nog nooit gewoond. Dus, dus voor, voor een deel zijn dat verwachtingen natuurlijk. Maar uh, ik heb wel ja, heel positieve gevoelens daarbij. Ja. Je gaat je leven anders vormgeven in een baan als vormgever. Ja. Dat is, iets, dat is ook iets romantisch. Absoluut. He, als, ja. je, als je toch ziet wat er toch weer uh, je moet denken aan de oude ontwerpers, Das, wat er tegenwoordig niet aan uh, futuristische dingen worden bedacht voor gebieden waar het nog kan. Want ja. dat was natuurlijk jouw verhaal. Hè? Nederland is zo ongeveer af. Nederland is Anders, zeker niet af. Alleen, nee. al, althans, er is minder ruimte voor uh, jouw soort design. Precies, er is minder ruimte en er is ook vooral minder, minder geld om, om, om, uh, om, om, uh, voor de ruimtelijke ordening eigenlijk in zijn in ze, in ze algemeenheid. Het is niet dat er niet genoeg opgaven liggen in Nederland. We hebben de demografische krimp, we hebben een, een grote woningnood nog steeds, voor, uh, de, de huizencrisis, de verrommeling van het landschap, mobiliteit, uh, ga zo maar door. Er liggen genoeg zaken die opgelost moeten worden. Nederland maar, heeft je nodig, Martijn. Vind ik wel. Blijf hier en niet alleen mij, al mijn collega's <laughs> ook. Maar, maar het, ja, het, uh, het beroepsveld is gehalveerd en, en dat komt uh, toch voor een groot deel uh, door, de, door de afnemende investeringskracht in, in woningbouwprojecten en dergelijke. Ja. Ja. Tom Bij, waar zou die naartoe moeten, Martijn van Leipzig, met zijn expertise als stedenbouwkundige? Ja, de, de, de, hij kan volgens mij zou hij Duitsland... Duitsland staat ook bij ons op de beurs. Dat zou hij het kunnen proberen? Uh, en ik weet zeker dat hij in de Scandinavische landen gaat slagen. En hij heeft het over krimp. zeus vlaanderen staat zelfs bij jullie op de beurs... waar wij laatst nog waren met lijn 1. Ja, dat klopt. Zeus vlaanderen Vorig jaar stond ook emigrerende naar Grunnen op de, be op de beurs. Noordoost-Groningen stond ook op de beurs. En Limburg? Uh, nee, zijn... Limburg nog niet. Die, oh. uh, die, doet, die, die doet zijn communicatie op een andere manier. Maar Zeus vlaanderen staat al een aantal jaren bij ons op de beurs... met succes. En uh, We maken altijd het grapje dat, uh, dat er zo, tussen de, zo rond de 100 tot 160 personen... per jaar naar zeus vlaanderen verhuizen na aanleiding van de beurs... Nou, er zijn dorpen die zijn kleiner, dus we zeggen ook wel eens als grapje... Van, nou, de emigratiebeurs sticht per jaar één nieuw dorp in Zeeuw-Vlaanderen. Dat is niet helemaal waar waarschijnlijk, maar <laughs> vinden we altijd een leuke anekdote. Niet de eerste keuze voor Martijn van Leipzig. Duitsland meer. Ik ga ja. even naar wat mailtjes. Uh, Ron Schuddeboom die mailt dat hij al vijf jaar er woont in Noorwegen, in Vagernes. Uh, dat dat, dat uh, spreek ik uiteraard niet goed uit. Vagernes lees ik hier. Fijne mensen daar die je in je waarde laten. Er is geen pestcultuur en doktoren en arbeiders zijn hier evenveel waard. Ja, belangrijk. Uh, Niels Bosman die zegt dat hij die, em die emigratiebehoefte wel heel goed begrijpt. Uh, hij houdt wel van de directheid van Nederlanders, maar niet van de hufterigheid. Heb je dat weer. Uh, daarnaast zijn heel veel banen en vakgebieden weggevallen in Nederland. Uh, we houden er een paar dingen vast. In Noorwegen is het sympathieker. In Nederland heb je die hufterigheid, maar ook dus een geschetste wegvallen van mogelijkheden. Ja. Klopt, dat klopt. En je ziet dus ook heel sterk dat mensen die toch, toch al in die, in die groep van die 500.000... die avontuurlijk zijn ingesteld, doorzettend zijn en niet voor het geld gaan. Dat is heel belangrijk om te zeggen, want vaak gaan een emigrant achteruit, financieel... Die, die kijken steeds vaker naar buiten. En dat kan ook, want de wereld is veranderd natuurlijk. De studenten van tegenwoordig. die studeren vaak in het buitenland. raken al in contact met buitenlandse culturen. zijn gewend om via internet en Skype contact te houden met de thuisgrond. en pakken dus heel veel sneller hun koffers om te zeggen: van ik ga het in het buitenland proberen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan we dat vroeger hadden. Praat erover mee op 0800 1121. 0800 1121. tweeten, maar ook. Hashtag Lijn1. Um, dit betoog is zo in tegenspraak tot uh, de beweging dat Nederland zich achter de dijk verschanst. Hè? Dat is ook zo'n observatie van deze tijden. Maar ik merk gewoon uit deze uiteenzetting dat er ook een toenemende beweging naar buiten is. Ja, maar Nederlanders zijn natuurlijk altijd wel naar buiten geweest. We zijn altijd een handelsvolk geweest. We hebben altijd veel gereisd, dus we gaan al veel naar buiten. We zijn een, een land met de, met de hoogste emigratiecijfers... als je dat afzet naar de, naar de totale bevolking van andere landen. Dus we kijken al heel erg naar buiten toe. En we zijn gewend om naar buiten te gaan ook. Dus dat is niet zo vreemd. Martijn van Leipzig, eh, buitenland is gewoon botweg veel meer een uitdaging. Want je zat ook te knikken. Ja, op zich wel. Uh, als ik kijk naar mijn, uh, mijn, mijn, mijn eerste sollicitaties. Uh, die hebben zich gericht op België. Hè? Nog veilig, net over de grens. Uh, Oostende onder andere en zo. Uh, een land, daar, uh, daar staat mijn vakgebied. Uh, uh, ja, in de kinderschoenen wil ik niet zeggen. Maar het is wat jonger dan in Nederland. En uh, ja, lijkt me prachtig om daar in, in die dynamiek... van een, van een net opgerichte discipline uh, mee te werken. Ja, in die zin. We hebben het over het verre buitenland. Ja, dan zijn dat heel andere motieven die me daarheen trekken. Ja, Mevrouw Bensink aan de telefoon, die uh, wat minder heeft begrepen op emigratie, begrijp ik? Uh, nou, ik, vind, ik mis een aantal motieven. Het is allemaal heel erg in het uh, positieve en uh, het mooie getrokken. Maar ik, ik ken bijvoorbeeld een geval van iemand die zo ver mogelijk van zijn ouders wilde gaan wonen. <laughs> Ja, maar dat is dan heeft dan te maken met familieverdriet. En niet zozeer ja, met genoemde hufterigheid. Of waar het hufters in de nee, familie? Nee, nee, nee. hoor. Nee, dat niet. Dat, dat herken ik zelf ook niet. Maar wel uh, nou ja, dat het zo is dat je liefst zo min mogelijk met je familie geconfronteerd wil worden. En dat is dus één droevige wel. Maar ja, dat is ook een reden. Kan ook een reden zijn, laat ik het zo zeggen. En daarbij denk ik ook nog wel dat er misschien wel mensen zijn die een beetje te te dicht langs de afgrond hebben gelopen... van wat kan en niet kan volgens de wet. En dan maar denken van... nou weet je wat, ik laat de boel de boel... en ik ga ergens anders uh, opnieuw beginnen. Ja, maar dat is een vorm van vluchten. Ja, maar ik denk ook dat soms... een immigratie wel een, een vlucht is. Dat kan het zijn. En niet zozeer om, om de redenen... die mensen dan aangeven. Want dat breng je vaak ook achteraf... om jezelf te rechtvaardigen. Maar, dat is iets wat ik ook wou zeggen... is waar je ook heen gaat, je neemt jezelf mee... En dan ben je in het buitenland nog niet goed af, bedoelt u maar? Nee, dat, dat denk ik niet, nee, nee. Dan ben je daar ook misschien wel heel ja, naar en zie je daar ook allemaal nare dingen... en dan denk je, hè, heb ik het daar nou voor gedaan? Begrijp ik. Ik leg dat eens voor aan Ton Bij hier, directeur van de emigratiebeurs. Herkent u dat, dit soort motieven? Om te vluchten... Nou, de, is nee, het een nee, soort van escapisme? Nee, nee, nee. nee, Wat ik al, wat, wat ik al eerder zei. De, als, we, als we het even over uh, de gemiddelde emigrant hebben. Want dit zijn toch denk ik de uitzonderingsgevallen. We hebben bijna sprake van een getuigenbeschermingsprogramma, Maar de, de, dit is meer gewoon... De mensen die gaan, die zijn wat ik al zei. Avontuurlijk ingesteld, doorzettend. Uh, op zoek naar een andere kwaliteit van leven. Uh, en, en, en de andere de, triggers die je kent zijn... liggen meer in het publieke domein. En dat zijn overheidsmaatregelen. Maar wat we net al zeiden: files, criminaliteit, eh, problemen gezondheidszorg, de huftigheid en dat soort dingen. Ja. Tweets hier eh, ten gunste van Nederland. Um, ik ben 22 jaar geleden geëmigreerd tussen aanhalingstekens van Haarlem naar Maastricht. Voor rust en ruimte hoef je het land niet uit En nog één. Ik denk dat het verlangen naar iets anders vaak leuker is. Dan het bezitten, hè? Bedoelt, hij bedoelt het, de vervulling. Nederland is een mooi en uitdagend land. Martijn van Leipzig, nou jij weer. Is iemand die je hier wilt houden. <lacht> nou, regel mijn maan, ik blijf. <lacht> het is een, ple het is een, <lacht> absoluut. een pleidooi voor uh, Nederland zelf. Ja, absoluut. Daar um, ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ja. Um, maar jij zit nog is... in die keuzefase. Dat je ook om je heen kijkt en gedwongen bent om je om je heen te kijken. Absoluut. Mijn motieven zijn, zijn toch vooral economisch eigenlijk. Ja. En, en romantisch. Uh, combinatie daarvan. Maar um, ik kan me heel goed voorstellen dat ik, dat ik gewoon wel in Nederland zou blijven als daar kansen waren. Hoe oud ben jij? Ik ben dertig. Ja. ja. Nou, dus het mag wel even opschieten, zo langzamerhand. <laughs> <laughs> ja, de regels veranderen zo langzamerhand. Heb je, maar, je haast? Raad, Heb je haast? Ja. Ik, uh, ik, nee, ik voel geen haast. Um, ik, maar ik wil wel perspectief hebben. Dus uh, de, de, de, mijn huidige situatie, um, uh, wel aan het werk als stedenbouwkundige, maar... Wat doe je, het, je nu op dit moment, behalve zoeken? Um, heb je een baan? Ja, ik doe twee dingen. Ik heb uh, mijn, mijn oude bijbaan nog, van tijdens mijn studie. Dat is... die, die loopt nog door in de uh, levensmiddeldistributie. En ik uh, werk ook in het architectuurcentrum van Nijmegen aan een, uh, aan een, aan een project... Eigenlijk wat speciaal is opgezet. Deels om, um, om pas geafgestudeerden aan het werk te krijgen. Uh, werkervaring te bieden. Uh, maar wat tegelijkertijd ook een hele belangrijke, urgente en interessante opgave moet behandelen. Namelijk de herbestemming van leegstaand vastgoed. Uh, ook zo'n zo crisis Zoals hier in de voormalige Caballero fabriek Moet ja, je zien dat hier allemaal bedrijvenruimtes ja. is gemaakt. Ja, dit willen wij ook in Nijmegen. Wat, wat, eigenlijk wat je, wat je hier ziet, dat proberen wij... Uh, van elkaar ja. te krijgen. Nou ja. Ja. Dat is een leuk project. Goed. Ja. Dat houd je misschien toch in ja. Nederland. Uiteindelijk. Nou ja, het, het, het, wat het wel is... Het, uh, je zou niet... Uh, ik zou niet vijf jaar lang uh, tegen deze condities projecten willen draaien, hoe leuk het ook is. Mm. Uh, wat, wat, ik, wat ik zeg, het is vooral het gemis aan perspectief ja. wat me zorgen baart. Ja. Tom bij, uh, we hoorden net ook al die uh, Muriel over haar keuze voor Kaapstad. Ja. Ze was geïnformeerd. Ze ging er duidelijk uh, be, om beslagen. Ten IJsta in Zuid-Afrika. Maar dat is denk ik uh, het belangrijkste voor de mensen die uh, deze stap willen zetten. Die als uh, Martijn van Leipzig hier perspectief zoeken. Uh, waar loop je tegenop? Want ik kan me ook uh, al die televisieprogramma's wel herinneren: van ja, uh, ja. het roer moet om. En die komen dan daar te bedrogen uit op een camping in Bulgarije, ook omdat ze de taal niet spreken. Of ze beginnen een bed and breakfast. En komen te, uh, krijgen te maken met allerlei wetgeving waar ze nooit ja. over oh, hadden. Uh, Nagedacht. Kortom, ik neem aan dat op die beurs juist dat aspect heel erg belangrijk is. Ja, dat klopt. Dat klopt. En daarom is de beurs. Kijk, mensen zitten het hele jaar op het internet. 92 zoekt van alles op in internet en magazines. Dat is één keer per jaar op 9 en 10 februari is die beurs... En daar komt iedereen naartoe. En daar staan ook alle landen, daar staan ook alle overheden. De Nederlandse overheid staat er met de sociale verzekeringsbank. Hoe zit het met, met pensioen, de belastingdienst. Daar moet je ook mee afrekenen als je weggaat. College zorgverzekering. Maar er staat bijvoorbeeld van Zweden staat ook de, de, de overheid. Hè. Er staat ook de sociale verzekeringsbank. Van de, althans de Zweedse variant. De immigratiedienst. Staat Zweden moet je toch ook heel veel belasting betalen? Ja, dan moet je ook belasting betalen, ja. <lacht> Net zo goed als hier. Maar er staat ook de, de, de, de, de belastingdienst. En er staat ook de immigratiedienst. Dus die kan je wegwijs maken met... Hoe het zit met kinderopvang en dat soort zaken. Allemaal. Essentie is wel, ga geïnformeerd op ja, wat. Ja, ja, ja. En, en, en, en luister goed voorkomen. naar de, wat de mensen daar vertellen allemaal bij ons. Er worden iets van 60 presentaties gegeven... van mensen die de stap al hebben gemaakt. Er lopen ook veel Nederlanders in de stents rond... die al zijn geëmigreerd, in het buitenland wonen... En kunnen dus naast de informatie die je al hebt in de zijlijn... ook altijd nog eens een keer informeren van hoe heb jij dat gedaan met hem mee. Hoe heb je het gedaan met je kinderen, met je kinderopvang. Eh, en dat soort dingen allemaal. Wat zijn de valkuilen? Er worden ook presentaties overgegeven door mensen die daar al zitten... en zeggen, denk eraan als je een ziekte start... Hier ga je tegenaan lopen. Deze problemen ga je krijgen. Uh, zo hebben wij ze getackeld, Leer ervan. Doe je voordeel mee. Guido aan de telefoon. Die heeft uh, ook uh, heel veel getackeld en veel ervaring opgedaan... als uh, wereldreiziger, Guido. Ja, uh, absoluut. En Vertel. dat kan dat iedereen aanraden. Want het geeft verruiming van inzicht en alle nieuwe culturen enzovoort. enzovoort. Maar het gaat uh, nu om emigratie. heb ik ook twee keer gedaan. De eerste keer naar Canada... En uh, dat was in 1969. En uh, waarom ben ik daar weggegaan? Dat was in het Westen, er was geen werk. En uh, uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid, omdat ik een prijs won in de Nederlandse Staatsloterij, om rechtstreeks te emigreren naar Australië. Dat heb ik toen uh, gedaan via Nederland. En daar heb ik uh, twee jaar lang terreinen gebouwd. En nu wat betreft ja, mensen die daar naartoe willen of uh, naar nou, wat voor land dan ook, uh, wat ik net al gehoord. Ja, ga je helemaal oriënteren over uh, uh, waar je heen wilt, wat je motieven zijn. En, uh, en als je dat helemaal duidelijk hebt. En Mijn motief zou nu zijn, als ik zou emigreren, maar dat doe ik niet meer. Uh, gewoon het avontuur. En, uh, maar je bent terug. Het avontuur, ja, het avontuur heb en je en beleefd, dan... maar je bent teruggekomen. Ja, en waarom ben ik teruggekomen tot Australië, dat was in 1973, dat was omdat daar namelijk de, uh, de sociale omstandigheden nog zo slecht waren vergedeken met Nederland, dat is nu waarschijnlijk helemaal beter, hoop ik. En uh, ik kreeg een heindejaar op een gegeven moment, ik bouwde daar uh, treinen, dubbeldekse terreinen, die later op mijn advies ook, uh, althans het idee, uh, in Nederland zijn ingevoerd in 1986. En, uh, maar ja, toen heb ik de minister geadviseerd... ga die treinen zelf bouwen in, in Utrecht, een uh, wijkspoor. Maar ja, die hebben ze dus nu de Vira laten bouwen in Italië. Ja. Dat ze het ook nooit hadden moeten doen, natuurlijk. Want oh. die, die, die kunnen dat helemaal niet. Oké, okay, Guido. Ik moet, ik moet afronden. We zijn, we zijn, aan, we zijn aan het eind ja, van de uitzending. gehad gaat uh, over... Dank je wel. Uh, ook weer een verhaal waarom je dus terug kunt keren. Misschien willen ze wel dat jij treinen gaat bouwen, want die Vira... Nou ja, uh, perspectief, daar gaat het om. Wees geïnformeerd. Ga het avontuur aan. En denk misschien toch eens na om in Nederland te blijven. Want een van de belangrijkste dingen was toch te horen... dat die hufterigheid wel een motief is... maar niet het hoofdmotief om te vertrekken. Het gaat om edelere dingen, zoals elke dag in lijn 1... Dank u wel.